Brief? Van wie? Een koerier bracht hem, Fruile meer kan ik er niet van zeggen. Oh, ik moet hem dadelijk spreken. O, oh, gon, Vraag Savijsna om bij Forst in Lize te gaan zitten. Zeker, vrouw ja, Wie is dat? Ik ben het, vader. Ja, vrouw Maria! Vader, is er iets gebeurd? Is het André? Zeg het, zeg alstublieft, is er nieuws? Nee, ja, slecht liefst. Hij is niet onder de gevangenen. En ook niet onder de doden. Kutuzov schrijft. Dood! Vader, ga niet weg! Ik liep toch ook van hem. Laten we het verdriet samen dragen. Schurken! Schoften! Het leger vernietigen! Onze mannen vernietigen! En waarvoor? Wat zegt Kutusow? Ja, wat hij zegt. Wat kan hij zeggen? Laat me de brief zien, alstublieft. Nee! Toe, vader. Denk <sus> toch ook een beetje aan mij. Ik heb. Nou goed. Dan zal je het horen. Luister. Uw zoon viel voor mijn ogen. Een vaandel in zijn hand. Aan het hoofd van een regiment. Hij is gevallen als een held. Zijn vader en zijn vaderland waardig. Wat oh, een ja. Oh, moet ik verder gaan? Alles, alles als Ja, jij wilt me tot mijn, Tot mijn grote spijt en die van de hele staf blijft het onzeker of hij nog in leven is of niet. Ik troost mezelf en u met de hoop dat u zo nog in leven is, want anders zou hij vermeld zijn onder de officieren die op het slagveld gevonden zijn en waarvan mij bij de tijdelijke staking van de vijandelijkheden een lijst is toegezonden. Ben je nou tevreden? Maar hij is zo. Misschien leeft hij nog. Dood! Dood! Gesneuveld in de strijd waarin de beste Russische mannen en Ruslands glorie de dood in zijn gejaagd. Gaat Lisa maar vertellen en laat mij met rust om gods wel. Welke... Werken. Werken. Dat is het enige wat over me heft. Werken en vergeten. Oh nee, Samisna, nou je plaagt me. Het kan niet waar zijn. Zo waar als ik hier zit, Vorstin. Zestien kinderen. Allemaal flinke jongens. En alleen maar omdat ze haar mans bruiloftskaarsen voor de heilige had gezet. Dat moet je ook voor mij doen, beloof het me. Wat? Dat doen we zeker, vorstin. En voor alle andere vijftien die u zult krijgen. <telling> oh, Maria. je had eens moeten horen wat Savisna allemaal vertelde. Oh, ik zie dat ze je heeft opgevrolen, Lize. Kom eens hier, Maria. Hmm? Nee, dichterbij. Geef me je hand eens. Hmm? Hier, hier. Voel je het? Baby beweegt? Ja. Toen je weg was, heeft hij me getrapt. Werkelijk getrapt. Ik sprong op, is het niet, Savishna? Bijna van de sofa af. Oh, het maakt me zo blij als ik hem voel bewegen. Oh. Oh, Maria, wat is er aan de hand? Wat er aan de hand is? Je hebt gehuild. Maria, is er nieuws? André? Nee, nee, nee, nee, er is niets. Maar mijn vader was ongerust. Dat maakte me bang. Niets? Dan is het goed. Maar het is toch goed, hè? Natuurlijk. O, oh, Maria, het spijt me zo dat ik straks zulke nare dingen zei. Ach, liefje. Omdat plotseling weet ik dat ik heel veel van mijn baby zal houden. Er werd niets tegen Lise over de brief gezegd. Freule Maria en de oude vorst droegen en verborgen beide hun verdriet op hun eigen manier. Drie dagen gingen voorbij. Maria... Wat is er, liefje? Ik ben bang. Het, het ontbijt van vanmorgen is me niet goed bekomen. Je ziet bleek. Erg bleek. Katja, ga naar boven en haal de voetvrouw. Oh, nee, nee. Nee, nee, nog niet. Ik, ik, ik wil het nog niet. Het is mijn maag. Zeg toch dat het alleen maar mijn maag is. Moedig zijn, mijn schat. Misschien is het dat wel, maar we moeten er zeker van zijn. De voetvrouw zou het wel zeggen. Oh, Als André maar hier was, ik, ik heb André nodig. Maar ja... Zul je aan die kaarsen denken? Natuurlijk. Als het, als het een jongen zou zijn, dan, dan moet hij Nicolaai eten naar je vader. Ja, dat zal André prettig vinden. En misschien zal vorst Bolkonski dan niet meer zo boos op me zijn. Lieverd, hij houdt heus van je. Hou mijn hand vast. Knijp maar. Help me. Maria. help me. Ah, vorst. Wat dan over? Ik weet dat het begint. Godzijdank, dank, Precies op tijd en geen dag te vroeg. De dokter... dokter uit Moskou is er nog niet en we hebben hem al dagen geleden laten roepen. Doe het er niet toe. We zijn ja. niet bang. We zullen zonder dokter ook wel klaarspelen. Nu, Forstin. Laat me u helpen opstaan. We moeten u naar uw kamer brengen. Ik, ik kan het. Niet. Oh ja, u kunt het wel. Doe maar op mij. Ja. Zo. Dat is de manier. De knechten brengen de grote sofa uit uw manskamer naar uw kamer. Dan kunt u daar lekker op rusten. Het zal nog wel even duren, wint u maar niet. Het grootste mysterie ter wereld volgde die dag zijn loop. De avond viel, de nacht kwam. En het gevoel van spanning en vertedering in de schaduw van het ondergrondelijke... werd eerder groter dan kleiner. Niemand sliep. Buiten raasde een sneeuwstorm. Slaapt u? vrouw? Nee. Ben ik nodig? Er is nog niemand nodig. De kleider maakt geen haast. Ik kom een beetje bij u zitten. En ik heb de kaarsen van de vorst meegebracht om aan te steken voor zijn heilige... Oh, Nanja, daar ben ik blij mee. God is genadig, mijn vogeltje. Eén, hm. twee... Kijk, zijn ze niet mooi? Ja. Ik maak me ongerust over de dokter. Tigon heeft de knechts met de lantaarns naar het kruispunt gestuurd om hem hier te brengen. Niet dat we het niet zonder hem zouden kunnen hoor. Uw lieve moeder, god hebben haar ziel, bracht u op de wereld met alleen een Moldavische boer om haar te helpen. En daar zit u nu, zo lief als het maar kan. Is mijn vader al bij Liesen geweest? Nee, maar ze hebben verteld dat de weeën begonnen zijn. Ik hoor hem in zijn kamer op en neer lopen. Hij zal ook niet veel rusten vannacht, net zo min als wij. Neem je boek maar liefje, dan ga ik een beetje verder met breien. Met niets te doen schiet het toch ook niet op? Oh, stil maar, stil maar kleintje. Het duurt dan niet lang meer. Je baby zal er gauw zijn, wees dan maar niet bang. Hoe laat is het? Bijna middernacht. Hoe lang heb ik hier gelegen? Oh, houd het dan nooit op? Houd het dan nooit op? Aan Alles komt een eind, liefje. Zou jij een beetje gerstewater kunnen drinken? Nee. Waarom doet het zo'n pijn? Waarom? Waarom? Ach, we komen met pijn op de wereld, vorstin. En met pijn gaan we eruit. Dat is Gods wil. Nou, stil nou maar. Hou stil nou maar. Oh, ik hou het niet uit. Ik hou het niet uit. Oh, oh, oh God help me. Kom me vast. Hou uw handen maar vast. Dat zal u wel helpen. Ja. Zo. Gaat het wat beter? Ja. Ziet u nou wel? De pijn komt en gaat. Ik zal uw voorhoofd afvegen. Het eerste kleinkind. Wat zal uw vader blij zijn? Dat vraag ik me af Hij doet zo vreemd Ik weet nooit wat hij denkt of wat hij gaat zeggen Soms denk ik dat hij een hekel aan ons heeft Wat een onzin Hij houdt van u En hij is erg trots op u Oh, ik geef toe dat hij soms een beetje vreemd doet Maar daar moet u maar niet op letten ah, Dat hoest de van de nacht De wind heeft het raam opengewaaid Het is zo ver naar achter geslagen Dat ik er bijna niet bij kan Luister! Ik hoor iets. Laat het raam maar open! Er komt iemand de laan oprijden. Met kantarens. Dat zal de dokter zijn! Godzijdank! Ik ga naar voren om hem op te vangen. Hij kent geen Russisch. Die grond doet de deur open. Het is de dokter. Ik moet hem spreken. Het is een Duitser en hij verstaat geen Russisch. Ik ga binnen, vlug, vlug. Moeder, gods. Oh, meneer, oh, meneer. Wat zeg je toch, waarom haast je je niet? God is genadig, hij is terug. Hij is bij ons teruggekomen, kijk, kijk. Maya. Oh, kan niet. Hoe kan het? André. Oh, God, André. Maria, liefste, Maya, liefste. Je bent wauw. We dachten dat je gesneuveld was. Wie is dat? Wie is daar? Zeg ik, vader? Ach, jezus. jee. Laat me je vasthouden. Ach, de idioten. Ze zeiden dat je dood was. He, hebt u mijn brief dan niet gekregen? Alleen die van Koutouzov. Wist niet waar je was. Ja, want een schat. Je bent ineens gewoon... Dat was ik, vader. Maar ik ben weer beter. Vader, Lize-André moet haar zien. De baby komt. Lize? Ga naar haar toe. Troost haar, André. Ja. Wees lief tegen haar. Wees lief. Ja. Ja. Dat was erg, hè, mijn liefje? Maar het is weer over. Helemaal over. Ja, rustig nou maar. Alles is nu al voorbij. Meneer. Oh, oh meneer. Oh, oh, de hemel zijn ze prezen. Nu ja, we zitten met haar. De veeën komen nu sneller, meneer. Als u met haar zou willen spreken. Dadelijk. zo onaardig geweest. Ze ziet er nog zo lief uit, meneer. Zelfs nu nog. Oh, ze heeft u gezien, zegen haar. Ze steekt haar hand uit. André. Mijn liefste, mijn liefste. Nee, nee, nee, nee, nee zeg maar niets. Je hebt al die kracht nodig. Vorst. Ik geloof dat u niet weet. Ja, ja, ja, natuurlijk. Doe alles voor haar wat je kunt. Die gewoon heeft eten voor je klaargezet. Je moet wat eten. Ik wil niets hebben. Laat me hier maar wachten. Dicht bij haar. Waar is vader? Hij heeft zich in zijn kamer opgesloten. André, wat is er met je gebeurd? Hmm? Ik ben gevangen genomen. Gevangen? Oh, er werd goed voor me gezorgd. Napoleon's eigen dokters. Maar ja, hoe laat is het? Half drie. Al die tijd. Al die pijn. Al die pijn lijkt ze om mij. Ze verwacht hulp van me. En die kan ik niet geven. Net alsof ze zegt... Ik hou van jullie allemaal. En ik heb niemand kwaad gedaan. Waarom moet ik dan zo lijden? Meneer, houdt het op. Kunnen ze niets voor dat doen? Ze zijn toch niet gek? André, wat doe je? Maak open die deur! Baby Wat... Wat doet een baby daar? André, hoor je het? De baby is geboren. Geboren? Dokter, is alles goed? Dokter, wacht, u moet het ons zeggen. Lize, ik moet naar naartoe. Ga niet naar binnen, meneer. Alsjeblieft, meneer. Laat me door. Lize. Het is onze schuld niet. We hebben alles gedaan wat we konden. Ze was zo zwak. Lize, het kind is er. Ons kind is geboren. Meneer, ze is dood. Ze is zeker toen de baby kwam. Dood. Neem het kind mee en zorg ervoor. Hè? Ja, vrouw. Twee uur later ging vorst Andree naar zijn vaders kamer. De oude man wist alles al. Zijn ruwe, oude armen sloot als een bankschroef om de hals van zijn zoon. En zonder een woord begon hij als een kind te snikken. Drie dagen later werd de kleine vorstin begraven. Vorst Andree liep de treden op tot waar de lijkist stond... om haar de afscheidskus te geven. En daar in die kist zag hij hetzelfde gezicht... Maar met gesloten ogen. Nog scheen het te zeggen, wat hebben jullie mij aangedaan? En vorst André voelde dat er iets brak in zijn ziel en dat hij schuldig was aan een zonde die hij goed maken nog vergeten kon. Toen hij een week oud was, werd vorst André's zoon gedoopt. In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Maag. De Heilige Geest doopt dit kind Nikolai Andrei. Oh, prachtig! Ik begrijp niet hoe je het doet. Wilt u het nog eens zien? Oh, alstublieft! Kijk dan goed. In de herfst van 1806 waren de Rostovs naar Moskou teruggekeerd. Nikolai had Denisov uitgenodigd zijn verlof bij hen door te brengen. En Dolochov, nu volledig hersteld van zijn verwonding. ...was een geregelde bezoeker. <laughs> ja. Heeft u gezien hoe ik het deed? Nee. Is het niet knap, Natasja? Ik vind het helemaal niet knap. Het is al een oh. heel oud Kunt ik heb mijn papa wel eens zien doen? Dan zou u, juffrouw Sonja, misschien wel eens willen vertellen hoe het gedaan wordt, graaf Nee, dank u, kapitein Dollegov. Het interesseert me hoogenaamd niet. Bovendien is het tijd voor mijn muziekstudie. Het hindert u toch niet als ik speel? Helemaal niet. We u heel graag spelen. Daar komt niets van in. Ik speel trouwens niet erg goed. Uw eigen schuld. Waarom komt u ook altijd smorgens? Ik geloof dat de grafin niet erg op mij gesteld is. Vindt u ook dat ik hier te dik was Eh uh, Ik weet dat uh, Nicolai u altijd graag ziet. En uh, uh, grafin Rostof is, is alleen maar blij als ze zijn vrienden kan verwelkomen. En u, juffrouw Sonja? Ik? Och, ik beteken hier niets. Kent u nog meer kaartkunstjes? Een heleboel. Um, neem een kaart. Ja. Uh, niet laten zien welke het is. Doe hem terug in pak. Ja. Geef niet waar. Goed. Nou, schud ik ze. Oh, wat doet u dat gauw. Ja. Ik heb nog nooit iemand gezien die zo met kaarten kan omgaan als u. Uh, kwestie van oefening. Hè? Nou. Dit is de kaart die je koos, geloof ik, hè? Klaveren 9. Ja, dat is ze. Vergist u zich nooit? Nee, nee, meestal niet. Het is een stuk van mijn levensonderhoud. Uw levensonderhoud? Ik ben niet zo rijk als Nicolai. Mijn officierssalaris en mijn winst bij het kaarten is alles wat ik heb. En behalve mijzelf moet ik mijn moeder en mijn arme zusje onderhouden. Is uw zuster invalide? Nee, nee. Ze heeft een hoge rug. Kind. Ja. Ze zal nooit trouwen. En toch is ze de liefste van allemaal. Ik ben niet zo'n wilde man als ik wel lijkt, juf Sonja. O oh, hemel, wat speelt Natasja slecht. Ik weet dat de mensen mij slecht vinden. He? Laat ze. Ik geef om niemand. Behalve om de mensen waarvan ik hou. Maar als ik van iemand hou, dan zou ik mijn leven voor hem willen geven. En de anderen zouden kunnen worgen als ze in de weg stonden. Ik heb mijn moeder, mijn zuster, twee of drie vrienden... U hoop ik. En voor de rest bekijk ik alleen maar in hoeverre ze schadelijk of nuttig zijn. Sonja! Ja, wat is ze? Kun je niet beter aan moeders kerstpresent werken dan, dan daar maar zitten te babbelen? O, neemt u mij niet kwalijk, het is allemaal mijn schuld. Ik ben te lang gebleven. Uh, u gaat beide naar Jogelsbal? Ik wel. Of Sonja gaat, dat weet ik niet. Oh, maar Natasja. Over mij mag je hoor. Je zult heus wel een partner krijgen. Dan hoop ik u daar beide te zien. Tot ziens, Gavin. Dag, juffrouw Sonja. Die zijn we kwijt. Natasja, hoe kon je zo grof tegen hem zijn? Kost me geen moeite, ik mag hem niet. Waarom niet? Iedereen is op hem gesteld. Jullie allemaal ingepalmd. Ik hoorde dat Nicolai hem hier nooit binnengehaald had. Hij is onaangenaam en... Ik weet niet, sinister. Je doet hem onrecht, Natasja, heus. Ja, ja. Als je hem net had horen spreken over zijn moeder en zijn zuster. Zo gevoelig. Word jij verliefd op hem? Ach, natuurlijk niet. Wat een idee. Nou, ik ben blij dat te horen, want ik geloof dat hij oog op je heeft. Wie heeft oog op wie? Nou, Natasja, wat heb je tegen Sonja gezegd? Ze ziet zo rood als een kreeft. Gewaarschuwd voor je afschuwelijke vriend Dologhoff. Wat is er zo afschuwelijk aan hem? Alles, Nicolai. Hij is slecht en harteloos. Nonsense. Jawel. Dat juwel was helemaal zijn schuld en hij flirte met Pierre zijn vrouw en dwong Pierre hem uit te dagen. Dat betekende niets, die affaire. Pierre gedroeg zich als een dwaas. Nou, ik vind dat Pierre zich gedroeg zoals een echtgenoot behoort te doen. Het spijt me alleen dat hij hem niet gedood heeft. Nou, heb jij hem hier gebracht om ons het hoofd de pol te brengen. Of liever Sonja. Mij brengt hij niet in de war? Ik neem geen enkele notitie van hem. Heeft hij overstuur gemaakt, Sonja? Ach wel, nee. Natasja overdrijft weer eens. Hij is altijd aardig en charmant tegen me geweest. Ze begrijpt hem niet. Nee, natuurlijk niet. Hoe zou ze ook? Je bent ook nog maar een kind, Natasja. Je moest hem eens met zijn moeder zien. Liever niet. Hij vereert vrouwen. Hij is alleen wat ongelukkig in zijn verhoudingen. Heeft hij dat verteld? Ja. En hij zei ook, toen hij moest liggen met die wond... dat hij nog nooit iemand ontmoet had... graffinnen of keukenmeisjes... in wie hij de reinheid en de toewijding kon vinden... die hij in een vrouw nu helemaal zoekt. En jij geloofde hem? Hij was volkomen oprecht. Als ik zo iemand zou kunnen vinden, zei hij... zou ik mijn hele leven voor haar willen geven. En als ik nog leef, is het alleen maar omdat ik altijd nog hoop... zo'n aanbiddelijk wezen te vinden. Toen de duivel ziek was, wou hij een heilige zijn. Ach, dan denk ik hem dat hij een losbol is geweest. Dat heeft er niets mee te maken. Ik hou van je vriend niet zo van, hè? Er is toch ook een losbol? Toch mag ik hem. die andere is alles berekening en dat is afschuwelijk. Goh, Natasja, maak je toch niet zo druk om hem? Wat doet het er toe? Hij gaat gauw genoeg weg en dan zien we hem nooit meer terug. Hm, koop het. Ik ga mijn naaiwerk halen. Zal ik de centuur van je baljurk maken, Natasja? Geef hem maar aan Katja, zij weet wat eraan moet veranderen. Het spijt me, Nicolai, dat ik zo praat over iemand die jij graag mag... ...maar ik voel me niet op mijn gemak met hem. En ik geloof dat hij verliefd is op Sonja. Ach, onzin. Ja, hij is hier sinds jij hem hebt geïntroduceerd iedere dag geweest. En ik ben er zeker van dat het alleen maar is om haar. Ik kan het niet geloven. Nou, ik ben er zeker van, je zult het zien. Al wou hij het niet toegeven... ...Nicolai had iets nieuws opgemerkt in Dodegolfs omgang met Sonja... Maar hij zocht niet naar een verklaring. Het duurde overigens niet lang voor het alle Rostovs duidelijk werd. Dat zijn mijn middelen op het ogenblik, Gavine Rostova. Mm -hmm. Te zijn er tijd zal ik nog een kleine bezitting van mijn moeder erven. Maar die moet ik natuurlijk delen met mijn zuster. Vanzelfsprekend, naar nou wat u me verteld heeft, uh, hoe haar toestand is. Ja, als beroepssoldaat hoop ik natuurlijk op promotie. Mm -hmm. Dus uh, ik wil niet beweren dat ik een schitterende partij ben voor je, Sonja. Maar ik hoop toch dat het niet helemaal verworpen zal worden. Zodra wij vanmorgen uw brief ontvingen, kapitein Dologhoff... hebben mijn echtgenoot en ik hierover gesproken. Wij zijn beide van mening dat er iets is... waarvan u op de hoogte moet zijn. Iets dat u misschien niet weet. Is er een vroegere verbindenis? Oh nee, nee, nee. Ze heeft wel eens gedacht dat ze verliefd was... zoals alle meisjes doen, maar dat bedoelde ik niet. Zoals mijn zoon u ongetwijfeld verteld heeft is Sonja niet meer dan een verre bloedverwant. En het zou voor de graaf onmogelijk zijn... haar een eh, bruidsgat te geven. Onze huishouding kost veel. Er wordt vaak een beroep gedaan op ons geld. En hoeveel we ook van Sonja houden... we zouden onze kinderen nooit er willen van haar kunnen beroven. U bedoelt dat ze niets zal meebrengen? Niets. Als u uw aanzoek terug wilt nemen, kapitein Dolgoff, doe dat dan. Sonja hoeft er nooit van te weten. Denken u en de graaf gunstig over mijn aanzoek, gravin? Oh, ja, zeker. Wij zijn met zo'n aanbod er geen genomen. Mag ik dan nu met haar spreken? Ach, natuurlijk. Ik zal haar laten halen. Nicolai, ga je mee naar Jogel? Ik, Alsjeblieft, uh, doe het. Hij heeft je gevraagd en kapitein Nisov komt ook. Waar zou ik op bevel van het gravinnetje niet heen gaan? Ik ben zelfs bereid de chou te dansen. Ik weet het nog niet als ik tijd heb. Maar ik heb beloofd naar een partijtje te gaan. Doe dat dan niet en ga met ons mee. Ik draag mijn eerste lange baljurk en hij is zo mooi, hè, Sonja? Ja. Ga mee, Nicolai. Nou, ik zal wel zien. Neemt u een kwalijk voor, Sonja? Ja, Katja? De gravin wil u dadelijk spreken, juffrouw. Oh, goed. Excuseer me even. Wat gebeurt er? Waarom kijkt ze zo vreemd? Wat wil mama van hem? Weet je dat niet? Hij is hier. Precies wat ik je gezegd heb. Ach, onzin. Best, wacht maar. Je zult het zien. Ja, als jullie geheimen. Oh, dit is iets waar Nicolai niet van snapt. Kom, speel een duet met me, kapitein Denisov. Er is nog net tijd voor het diner. Benne? Ah, Sonja. Heeft u een geroepen, tante? Mm -hmm. Dag, kapitein Dologov. Dag, juffrouw Sonja. Ga zitten, Kent. O, kijk, niet zo verschrikt. De kapitein heeft iets heel belangrijks tegen je te zeggen. Tegen mij? Mm -hmm. Juffrouw Sonja. Ik weet dat onze kennismaking nog maar van korte duur is. Nauwelijks drie weken. Maar vanaf het begin heb ik u bewonderd. Uw gevoeligheid, uw zuiverheid van geest. In uw gezelschap vond ik meer genoegen dan ik ooit tevoren gekend had. Alsjeblieft, ik moet... jouw liefje, laat kapitein Doluch uitspreken. Een soldaat is een man van de daad. Hij neemt snel besluiten. Zijn leven is onzeker. Hij grijpt het geluk als hij kan. Dat moet mijn excuus zijn als u vindt dat ik te snel te werk ga. U heeft het in uw macht, juffrouw Sonja, mij heel gelukkig te maken. Als ik in het verleden niet onberispelijk ben geweest... dan weet ik dat ik dat het in de toekomst wel zal zijn. Als ik maar mag hopen dat die toekomst door u gedeeld wordt. Nu? Sonja? Doet... Doet kapitein Dulloch of mij een tante Op een heel charmante manier. En ik moet je zeggen dat hij het doet met de instemming van de graaf en mij. Ik... Ik wist niet... Wist niet wat? Zeg maar, kindje... Kapitein Dolloch, ik wist dat u me aardig vond. En ik vind u aardig, maar ik heb nooit gedacht... Oh, vergeef als ik u misschien heb misleid. Mijn lieve meisje. Ik verwacht niet dat je hals over kop verliefd op mij zult worden... omdat ik je hand heb gevraagd. Je zegt dat je me aardig vindt. Ja, dat doe ik zeker. En dan komt de liefde vanzelf wel. Dat geloof ik met mijn hele hart. Nee, nee, dat moet u niet doen. Want dat gebeurt niet. Sonja. Oh, het spijt me zo. Ik wil er geen pijn doen. Maar ik kan niet met u trouwen. Ik kan niet. Ik houd van iemand anders. Iemand anders? Gavin, u heeft tegen mij gezegd... Er is niemand anders. Niemand die we met haar zouden laten trouwen. Sonja, dit, dit is kinderachtig van je. Zo'n kans komt misschien nooit terug. Ik kan niet met kapitein Dulloch of trouwen. Laat me dat alsjeblieft niet doen. Wees maar niet bang, mademoiselle. Er zal geen dwang op je worden uitgeoefend. Ja, nu kijkt u boos. Met die donkere blik van u. ...om bang van te worden. Hoe kan ik het u duidelijk maken? Maar het is mij duidelijk, met mezelf, dat verzeker ik u. Als mogelijke echtgenoot vervul ik u met afschuw. We hoeven daar niets meer over te zeggen. Kapitein Dologov, laat mij met Sonja spreken. Niet ten gunste van mij, alstublieft. De zaak is hiermee afgedaan. Gavine Rostova, ik dank u voor uw vriendelijkheid en uw gastvrijheid. Zegt u tegen juffrouw Sonja... ...als ze in staat is het te begrijpen... ...dat ze niet bang hoeft te zijn dat ik hier nog eens zal komen. Goedenavond. Op, hou op, hoor je. Je maakt me gek met je gehuil. Tante, Vergeef me alsjeblieft. Nooit zo'n kans te vergooien. Ilja, ben je in je kleedkamer? Kom dadelijk hier. Oh, hoe kon je zo ondankbaar zijn? Ilja, ze heeft hem geweigerd. Geweigerd, Ilja. Wat, doorlog of? Ja. Oh, liefje, dat had je niet moeten doen. Ik weet dat de man een bepaalde reputatie heeft, maar toch is hij een goede vangst. En ik kan je niets geven, dat weet je. Dat was niet verstandig, mijn kind. Wat heb je tegen hem? Niets, oh. Ze zei dat ze van een ander hield. Oh, en doe je dat? Ja, ze bedoelt Nicolai natuurlijk. Nicolai? Oh, maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Natuurlijk kan dat niet. Dat weet ze heel goed. Het is trouwens niet meer dan een domme kalverliefde waaraan ze wel zullen ontgroeien. Oeh. Dan gaat hij etens bel. Wat een tijd om te bellen. Het is de gewone tijd, lieve. Ga je gezicht wassen, Sonja. En probeer te doen alsof er niets gebeurd is. Ja, dan... Dan ik... zeg maar niets meer. Nee, dan... Oh, ik ben razend. Zo'n goede kansvoerder. Ja, wees alsjeblieft ook boos. Dat ben ik, lieve. Ik ben heel boos. En daar zijn nog wel die fazanten die ze me uit Otrad Nooje gestuurd hebben. Nou, die zullen we wel lekker smaken. Nikolai, Wat is er? Neem je koffie mee naar het hoekje hier. Ik moet je iets vertellen. Het is een geheim. Hoeveel anderen weten het wel? Het is vervelend. Ik heb het je gezegd en je wou het niet geloven. Hij heeft Sonja ten huwelijk gevraagd. Ten huwelijk gevraagd? Jouw vriend ja. Stel je voor, ze heeft hem heel beslist geweigerd. Ze heeft gezegd dat ze van een ander hield. Ja. Mijn Sonja kon niet anders doen. Mama heeft verder aangedrongen en nog eens aangedrongen, maar ze heeft steeds geweigerd. En ik weet dat ze niet van gedachten zal veranderen. Daarom hemel... keken ze allemaal zo vreemd vanavond. Mama wou niets eten en papa probeerde zich in te houden, al zag ik dat bij Mama weergegaan. had niet bij haar moeten aandringen. Ik denk dat ze dacht dat het goed voor haar was. Want, Nicolai, wie is nou niet boos, maar ik weet dat jij nooit met haar zult trouwen. Dat weet je helemaal niet. Dat weet ik wel. De hemel weet hoe, maar ik weet zeker dat jij niet met haar zult trouwen. Ik moet met haar praten. Wat een schat is die Sonja. Ja. Nee, nee, nee, ga nog niet weg. Ik zal haar een seintje geven. Ja. Ja, ze kijkt naar ons en komt hierheen. Ik sta je mijn hoekje af en dan ga ik eens met je aardige vriend Denisov praten. Dat is een aardige man. Ik zag die verschrikkelijke dolle gewoon vlak voor het diner de deur uitstormen met een gezicht. Alsof hij iemand wilde vermoorden. Nicolai, je weet hoe die is. Zorg dat jij niet het slachtoffer wordt. Doe Natasja. Praat geen onzin, hè? Het is in orde, Sonja. Nicolai, weet alles. Dus nu kun je weer vrolijk zijn. Sonja? Ja, Nicolai? Dologov is een prachtkeel. Hou op. Probeer jij ook alsjeblieft niet me te beïnvloeden. Maar het zou een goede en een voordelige partij voor je zijn. Ik heb hem al geweigerd. Maar, maar als je het om mij hebt gedaan, dan ben ik bang. Nikolai, het... zeg dat niet. Ik moet wel. Het is misschien een beetje arrogant van me, maar het is beter om het te zeggen. Als jij hem om mij weigerde, dan, dan moet ik je de volle waarheid zeggen. Sonja, ik hou van je. En ik geloof dat ik, dat ik meer van jou hou dan van iemand anders. Dat is genoeg voor me. Maar ik ben duizendmaal verliefd geweest en ik zal waarschijnlijk wel weer verliefd worden. Al, al koester ik ook voor niemand zo'n vriendschap en vertrouwen en liefde als voor jou. Nicolai. En, en ik ben nog jong. Mama wil het niet. In één woord, liefste, ik kan niets beloven. Ik vraag je om het aanbod van of te overwegen. Zeg dat niet. Ik verlang niets. Ik hou van je als van een broer en dat zal zo blijven. Meer wens ik niet. Je bent een engel. Ik ben je niet waardig. Maar ik wil je niet misleiden. Nou, in ieder geval, engel of niet, ik ga vanavond bij Jogel met je dansen. Oh, Nikolai. U, ...kapitein Osenko heel graag. Dan is mijn laatste dans besproken. Dat komt omdat u het aardigste meisje... ...op het hele bal bent. En het beste dans. Ben ik heus het aardigste? Echt? Echt. Ik vind mijn lange jurk zelf zo mooi. Hij <laughs> zwiert om mijn voeten. Oh, is het geen heerlijk bal. Ja. Ik wou dat ik door het leven kon dansen... ...dat er nooit ernstige dingen gebeurden. Ik denk dat u altijd door het leven... ...zult dansen, kleine Gavril. Ik voel me alsof ik op iedereen in de wereld verliefd ben... Op iedereen naar wie ik kijk, ben ik verliefd. Kunt u dan een beetje meer naar mij kijken, juffrouw Natasje? Oh, bent u grappig. <laughs> Ziet u Sonja en Nicolai? Nicolai is de eerste die niet zou komen, maar voor Sonja heeft hij toch gedaan. Ik ben er blij om. Ik wil dat zo gelukkig is, al is het maar voor een poosje. Ah, mademoiselle, ik zocht u. Dit is onze dans, geloof ik. Ja, monsieur jogel. Waarom danst u niet, kapitein Denisov? Kijk eens naar al die charmante jonge dames. Ja, ja. Laat mij u aan iemand voorstellen. Nee, beste kerel, ik speel voor muurbloem. Herinnert zich niet... wat voor een slecht gebruik ik van uw lessen gemaakt heb. U was alleen maar onoplettend. Maar u had talent. Nou, ja, ja, ja, u nee. had talent. Kom maar, mazell, wij zullen voorgaan. Hé, hey, Denise, dans je niet? Zoals je ziet, mijn waarde... Waar is je partner? Iemand anders heeft haar geëist. Ik heb ook eigenlijk genoeg gedanst. Ik zal maar eens ergens gaan kaart spelen. Toch niet met Dollehoff, hoop ik. Waarom niet? Oh, je bedoelt om wat er vandaag gebeurd is. Dat is oh. toch geen reden waarom ik geen notitie van hem zou nemen? Dat zeg ik ook niet, alleen... Nou, wat dan? Dollehoff is werkzuchtig. Hij is op het ogenblik als een beer met een geronde kop. Hij zal zijn teleurstelling op jou afreageren. Nonsens. wij zijn vrienden. Ontwijken nou liever een paar dagen. Neem mijn raad aan. Oh. <laughs> Misschien. Kijk die oude jogle de mazurka nog eens dansen. Hij vliegt als een tol door de zaal. <laughs> ja, Het is ja. niet te geloven dat hij ons allemaal als kinderen nog les heeft gegeven. Hij moet wel zestig zijn. Wat ziet zij er lief uit? Dat wordt een schoonheid. Wie? Dansen goed. Wat een graag Over wie heb jij het? Over je zuster. Oh, zeg. Ik dacht dat jij een reputatie had als mazurka danser. Wat dat? <laughs> ja, dat is zo. Nou, dadelijk stopt de muziek en dan verwisselen ze van partners. Dan is je kans. Nee, Rostov, nee. Nu, nu is je kans. Natasja? Ja? Kies Denisov. hij is een echt danseur, een wonder. Oh, stof. Ik wil niet dansen, Nicolai, dat heeft hij mezelf gezegd. Vraag het hem nog eens. Goed. Kapitein Denisov, wilt u met me dansen? Nee. Laat u mij maar zitten, gervin. Alsjeblieft, dans deze met mij. En ik zal de hele avond voor u zingen. O, oh, die toverfeest, ik kan alles met mij doen. Wij, ik wijs u, Gavin. Het zal een echte Poolse mazuka worden. Dus hou u vast. Waar? <laughs> Ze zal hem nooit kunnen volgen. Hij is fantastisch. Mijn beste leerling kan iedereen volgen. Bravo, kleine Gavin. Je bent geweldig. Waarom zei je dat u niet kon dansen? Ik dans voor u alleen. Buiten adem. Nou, andersom. Volg Ik zou even met u kunnen dansen. <laughs> Kijk, alle anderen zijn opgehouden. Ze kijken allemaal naar ons. We zullen ze iets geven om naar te kijken. Nee. Kan niet, ik kan niet meer. U kunt wel. Doet u, ik ken die passen niet. Volg u mij maar. Prachtig, prachtig. Natasja. Bravo, Bravo, Denise. Ze klappen voor ons. Wacht tot ze dit zien. De zweef, de pirouette en de stop. Ga vast. Kan niet. Je kunt wel. Oh. Nu? Nu naar het eind van de dansspuur. De pirouette. Bravo. En dat schavennetje was nou de echte Poolse mazurka. Ik kan haast niet meer praten. Ik heb geen adem meer. Oh, het was prachtig. We hebben allemaal naar jullie gekeken. Goed zo, allebei. Zegt de of je hebt alle oude jongens aan het praten gebracht over Polen in de goede oude tijd. Kapitein Denisov mijn mijn gelukwensen. Dat was werkelijk een bijzondere prestatie. U moet me toestaan u Denizof? voor te stellen aan een paar van mijn leerlingen. Ze willen allemaal met u dansen. Nee, nee, dank je, Jochel. Dit was mijn enige dans van vanavond. kapitein Vergeef me, dames. Kom, Sonja, deze is voor ons. Oh hemel, ik zie mijn volgende partner al naar mij uitkijken. Wilt u niet meer dansen? Alleen met u en u wilt niet. Nou ja. Mevrouw Natasja. Ja. Wanneer gaat die belofte aan mij in? Welke belofte? Een hele avond voor mij te zingen. Wilt u dat werkelijk? Meer dan wat ook op de hele wereld. Ik zie niet zo goed als dat ik dans, hoor. Voor mij zal het klinken als de stem van een gerubijn. U moet me niet uitdagen, Gavinnitje. Ik meen het ernstig. Ik lach u niet echt uit. Alleen, alles wat u zegt klinkt zo onverwacht. En het is zo anders als dat u eruit ziet. Leg dat eens uit, het nou, U ziet er zo woest uit met dat zwarte haar en die grote snor. En dan zegt u dingen die zo zacht zijn en zo aardig. Uw belofte. Wanneer? Morgen. Nee, nee, nee. Dan gaan we het nieren uh, En overmorgen gaan we naar de opera. De dag daarna, als we allemaal naar het theater gaan. Dat duurt wel lang. Maar ik zal het moeten dragen. Ah, uw partner heeft u gevonden. Hij komt naar u toe. Wilt u niet meer dansen? Zelfs niet met mij? Zelfs niet met u. Maar ik zal hier de rest van de avond blijven zitten en naar u kijken. Twee dagen lang zag Nikolai Dologov niet. Op de derde dag kreeg hij een briefje van hem. Aangezien ik niet meer van plan ben naar je toe te komen... om redenen die je kent... en ik me weer bij mijn regiment ga voegen... geef ik vanavond voor mijn vrienden een afscheidssoeper. Kom dus naar het Engelse hotel. De bank wint. Dologov, de duivel is met je. Helemaal niet. Ik neem risico's omdat ik in mijn geluk geloof. Ja, je houdt ook de bank en de bank wint gewoonlijk. Dat is niet altijd zo geweest. Maar als je dat denkt, wil je mijn overnemen, monsieur? Merci. Nee, nee, nee, dat dacht ik al. Zal ik geven, meneer? Graaf Nicolai hm? Rostov, meneer. Oh, ja. Ah, Rostov. Blij je te zien. Ik was al bang dat je niet zou komen. Je kent iedereen hier, geloof ik? Ja, inderdaad. Goedendabend. Goedendabend, ja, ja. Kom bij mij zitten. Jacob, breng uh, graaf Rostov wat champagne. En door heb je geluk vanavond? Moet u hem dat toch vragen? Hij kan niet verliezen. Och, in sommige dingen verlies ik. Is het niet, Rostov? Ik weet niet waar je het doet. Uw champagne, meneer. Dank je. Zo, doe uw inzetten, heren. Ja, ja. Ik heb je een tijd niet gezien, Rostov. Ik ben een paar keer aan je huis geweest. Oh, ja? Mm -hmm. Geen inzetten meer, heren? Ja. Goed. Ik betaal de zeven en de... Negen? Ik, Negen ik heb het wel gezegd, hij kan niet tof, tof, tof. De avond is nog jong Nou, vast, of doe je mee? Of ben je bang met mij te spelen? Waarom zou ik bang zijn? Ja, nou. Breng mij een nieuw pak Herinner jij je dat we lang geleden eens over kaarten praten? Ik zei wie op geluk vertrouwd is een dwaas Je moet zeker zijn Nou, ik wil het proberen Het geluk of de zekerheid? Wil <laughs> je spelen of niet? Ik heb geen geld bij me. Ik geef ja. je krediet. Goed, ik speel mee. Mooi. Zet uw geld op uw kaart, alsjeblieft. Ja, ja, ja. ja, ja. Anders zou ik me kunnen vergissen in de afrekening. Hij hey, vertrouwt Rostov, maar ons niet. Helemaal niet. Maar ik ben bang dat de boekhouding door elkaar loopt. Ja, ja, ja. Ik verzoek u dus het bedrag op uw kaart te zetten. Zo, hier, ik heb het mijne op mijn kaart gezet. Mooi. Nu. Kijk eens hoe die alles opruimt. helemaal niet. Ik betaal er twee uit. Wat heb jij als stof? Negen. Jammer. Maar wat is nou twintig roebel, helemaal? Tien roebels voor jou, Chopin. Eens kijken niemand anders. Nou, we eens die champagne. Waarom breng je niks? Heb je dorst? Kom, vooruit, geven. ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Jij wordt ongeduldig, hè? Hoeveel zet je deze keer in? Vijftig. Hij wordt roekeloos. Inzetten, meneer. Hè? Ja. Champagne, meneer. Ja, graag. Hey, laten we eens zien of het geluk van onze jonge vriend gekeerd is. Ik betaal de... koning. En de... de vier. Ja, je betaalt donder. mij, dole god. Pegaat, ja, ja, ja. uh, Rostof, Rostov, Begat. Zie je, ik verlies aan de anderen, maar ik win van jou. Waarom zou je het de volgende keer niet verdubbelen? Dan ding je het dus te terug. Of ben jij bang voor mij? Goed, honderd. Uh, Weet u, heren, het gerucht gaat in Moskou dat ik vals speel, dus wees voorzichtig. Je zingt prachtig. Ik heb je nog nooit zo mooi horen zingen. Ja, ik weet niet hoe het kon, maar plotseling wou ik goed zingen. En als ik het wou, ging het. Nee, nee, niet gaan zitten. Denk aan uw belofte de hele avond. Kapitein Denisov, u zou wel een beetje medelijden met ons kunnen hebben. jean, -Jean en ik proberen te schaken. Heb medelijden met mij, lieve Ravin Vera? Bedenk maar eens hoeveel vervelende avonden en maanden ik in het leger zou moeten doorbrengen zonder beschaafd gezelschap. Als u denkt dat een kind van zes... Zeventien. Kom, Sonja, speel voor me. Ik geloof, monsieur, dat we het schaakbord beter mee kunnen nemen naar de salon. Daar zullen we misschien een beetje rust hebben. Nieuw maar geen notities van Vera, die is altijd zo vervelend. Speel dit maar, Sonja. Ja. Wat is het? Een slaapliedje. Onze kinderjuffrouw zong het voor ons. Ja. Uh, inzet uh, mm. op tafel, heren. Uh. Mm. Het wacht is op jou, Rostov. Je hebt toch niet zoveel tijd nodig om een getal op te schilderen? Laat me nadenken, alsjeblieft. Nou, laten we dan maar wat drinken, als we moeten wachten. En wat is die weg met die champagne? Hé, hey, Jacob, en breng ook wat sigaren. Op godswil, Rostov, je gaat toch niet weer verdubbelen? Het is zijn avond, je kunt niet tegen hem op. Zo, hm? dat is mijn inzet. Hm? Vijfduizend? <laughs> ik dacht een ogenblik dat je bang was geworden, Maar ruineer je alsjeblieft niet, kutsel. Speel je? Of speel je niet? Dadelijk. Ik heb op jou gewacht. Nu moet je eventjes wachten tot ik een sigaar heb opgestoken. Gaat uw gang, heer. Als ik deze keer win, heb ik alles terug. Dan hoeft mijn pa niet om geld te vragen. Ik heb hem een erewoord gegeven voor de lente niets meer te vragen. Als mijn kaart boven komt, ga ik naar huis... Dan raak ik nooit meer een kaart aan. Nou, waard, schiet op. Laten we eens even kijken of het getij gekeerd is voor je, Rostov. Een zeven. Een zeven. Het, het moet een zeven zijn. Uh, ik betaal de... koning. En de... Koning drie. Kom, nee, drie. <laughs>